Uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Een huisarts uit Maastricht die verdacht wordt van moord op zijn schoonmoeder is opgepakt. De schoonmoeder van 76 stierf in 2016 in verpleeghuis Marta Flora. De arts zou haar een te hoge dosering medicijnen hebben voorgeschreven. Medicijnen werden niet via haar vaste apotheek geleverd... en zouden de dood van de vrouw hebben veroorzaakt of versneld. Het onderzoek is nog bezig, meldt 1 Limburg... Het Openbaar Ministerie kijkt naar zeker één verdacht sterfgeval in het verpleeghuis in Maastricht. De Amsterdamse politiechef Aldersberg is het eens met vakbond NPB dat de recherche te weinig mensen heeft. Daardoor blijven zaken liggen. Het gaat om kleine criminaliteit, maar ook om de georganiseerde misdaad. Aldersberg, portefeuillehouder opsporing bij de nationale politie, bestrijdt dat Nederland een narcostaat is, zoals de vakbond zegt. Volgens de politiechef ontstaat door drugshandel wel een parallelle economie die de gewone samenleving ondermijnt. Een woedende menigte heeft in India twee mensen gelinst. De twee werden verdacht van de verkrachting en dood van een meisje van vijf vorige week in het noordoosten van het land. De verdachten werden door de politie vervoerd in een konvooi. Volgens Indiase media dwong een menigte van duizend mensen het konvooi tot stoppen en werden de verdachten doodgeslagen. Wetkantoor William Hill moet van de Britse gokautoriteit een boete van 7 miljoen euro betalen. De boekmaker heeft geld wit gewassen en niet gecontroleerd of klanten gokverslaafd waren. Ook werd niet gevraagd waar ingelegd geld vandaan kwam. Zo kon een klant met een jaarinkomen van 33.000 euro ruim 750.000 euro inleggen. Het wetkantoor heeft volgens de gokautoriteit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nagelaten. Het weer droog. In het oosten geregeld de zon. In het westen meer bewolking. Een graad of 6 wordt het. Morgen en de dagen daarna zonnig. S'nachts ligt het tot matige vorst. Overdag een graad of 5, maar wel een koude noordoostenwind. Dit was het NOS CFM. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 En het komen nu weer een hoop mooie Nederlandstalige muziek. Waaronder de volgende formatie, Jan en Zwaan. Een accordion duo uit Drenthe. De groene Verkoper, van de Belt Pieters. En een door Jan van de Belt. Zijn 45 jaar lang actief in het Nederlandse genre. En bekend van de hits, Ik zoek een meisje uit 1979. En het dorpsfeest uit 1980. En die grote hit uit 1979 hoort u nu. Jan en Zwaan, en Ik zoek een meisje.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 Jan kreeg on brieven ver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 Vrienden zie kalonken als we met die wagen pronken, lieve lees. Iedereen zal ons benijden, lieve lees. Als wij samen zij aan zijde onze baby laten rijden. Vrolijk raaiend alle dagen in die mooie kinderwagen, lieve lees.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 En dan zeker in dit programma Zandvoort uit Zandvoort. En daarvoor hoorde u de Ramblers, maar ik zag een kleine wagenlieveling. En de volgende artiest is Johan Heinrich Doderen. Beter bekend als Joop Doderen. Geboren in Velsen op 28 augustus 1921. En overleden in de Roedervarensveen op 22 september 2005. Was natuurlijk een Nederlandse acteur. Die in Nederland grote bekendheid wierf als de zwerver Zwiebertje. In de gelijknamige televisieserie die twintig jaar lang door de NCRV werd uitgezonden. En uh, ja de soundtrack heeft hij ook gezongen. U hoort hem nu, Joop Doderen, met Zwiebertje.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 Zou lekker slapen, liefst in een berg gooien. Daar leg je lekker warm in, daar droom je toch zo moe. Dat zegt Swiebertje, rare Swiebertje. Onze Swiebert met uit zijn uitersteen gesloed. Dat zegt Swiebertje, rare Swiebertje. Onze Swiebert is in alle dingen doet. Ik hou veel van mijn vrijheid, die raak ik niet graag kwijt. Maar één man die bedreigt me, dat is door nog zo'n gezicht. liefde en de zee. Zijn wilde spel, lokt al mee. En al de meisjes komen draai. Want daar speelt Jim Harmonica. De maan schijnt helder over Hollands kusten. De Nederland steekt morgen vroeg in zee. kapitein, matrozen, stuurlui, allen rusten.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 Zo'n harmonica, hij speelt voor liefde en de zee. Zijn wilde spel lokt alle mee. En al de meisjes komen draai. want daar speelt je harmonica. De dagen van Waleer zijn nu vergeten. De Nederland is niet meer in de vaart.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 Nergens de vuurtoren zag ik zal verdwalen zonder zijn stralen en in mijn hart bleef het donker en werd het nooit dag slecht is het zicht daarom zoek ik het licht als de vuur Als ik de weg naar het licht nergens stond, Wat ben ik zonder Dat grote wonder Ik voel me klein Als ik kijk naar de sterren in het rond Klein is mijn boot En de zee is zo groot Dat was muziek van uh, Dominey Labodaan met Als de vuurtoren brandt. En daarvoor de vier jantjes met en dan speelt Jim Harmonica. En de volgende dame, dat is Mieke Telkam. Pseudoniem van Maria, Bertina, Johanna Telgekamp. Geboren in Oldenzaal op 14 juni 1934 en overleden in Zeist. Op 20 oktober 2016 was natuurlijk een Nederlandse zangeres. Ze is in Nederland vooral bekend door het lied Waarheen, Waarvoor... Waarmee ze in 1971 haar uh, comeback maakte. En uh, ze trouwde twee keer. De eerste keer met hoofdamusement bij de AVRO. Het was Gerard Suur En ze had geen kinderen. En uh, Gerend werd uh, Mieke Telkamp ook wel eens. Uh, Mieke genoemd. Freddy de Groot lanceerde die bijnaam in de Dik voor Mekaar Show. En Telkamp was een van de vaste panelenleden van de AVRO Weekend Quiz. En net als Mona in het blad Story. heeft Telkamp een advies voor de rubriek gehad. In de concurrende tijdschrift Weekend. En op Telkom's eigen uitvaart klonk op haar eigen bezoek niet waarheen waarvoor. maar de hymn van de dood uit Once Upon a Time in the West. En in 1969, nee, wat zeg ik, 1960. had ze een hit. Nummer 3 in de single top 100: Nooit op zondag. U hoort hem nu, Mieke Telkom. Dit melodietje zingt van zon en zeilen met jou op de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 Laat me alleen, alleen met al mijn verdriet. Het is beter dat ik nu geen mensen zie.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 om haar schoonheid door velen, jong gliedend en huwelijk geraakt. Haar vader een arme dagloner, verdiende een stuk brood. Toch waren ze beiden tevreden, al waren de zorgen ook groot. Edelman voornamen rijk Die vroeg aan het meisje haar vader Zijn oog tot ten huwelijk Zo werden zij een verloofd aardje. Maar plotseling liep alles mis De dagloner stroopte in haas en Hij moest in de gevangenis Wat rijkdom biedt, dat is toch ook je ware niet. van nee, altijd raap en goed, nee, alles wat je niet. Want het ja, geluk dat rijkdom biedt, dat is je ware niet. Zij kon toen die schand wel verdragen, maar haar galant verdween helaas. Toen stond zij alleen op de wereld, en dat enkel maar om zo'n haas. Maar gelukkig was er nog een melkboer, een vrijer met rood achter haar Die trad toen met haar in het buurlijk, en zo kwam het toch voor elkaar. Allemaal, blijf, blijf. Dat, reed, dat is je waar, dat is je maar.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 Truus Koopmans en Dick van Door. Ook Wilke Alberti heb ik meegenomen. Maar dan eerst Gretti Bauer. En het Edelwijs Kapel met beide Echoput. In de bergen klinkt gejodo, We geleiden door. Speelt op zijn kluit erbij. Wat is dat? Een aardig weesje. Haten, want je geeft geen dag terug Waarom gaan toch die jaren Als je jong bent zo vlug Ik ben wel jong Maar er is toch al zoveel herinnering. Spiegelbeeld uit al die jaren Vergeet ik Zo oud als ik, ik kreeg van hem mijn eerste zoentje. Het was een heerlijk ogenblik. Ik ben wel jong, maar dat zal ik nog zo graag eens overdoen. Quick quick slow, de eerste dansles. Wat was ik nog groen? Voorbij. Mijn eerste baljurk Die draag ik niet meer Als die kleine pan steeds present Daar gaan in de schaduw der bomen de uren in vreugde voorbij Daar dromen de paardjes hun dromen Want daar is de bank zelden vrij Als die kleine bank in het park eens kon vertellen Van wat zij zo Je tevreden en blij, dan pak je je oudje in leven en zeg je vol vreugde en dan. Dat was Truus Koopmans en Dick van Door met De Kleine Bank. En daarvoor Willeke Alberti met Spiegelbeeld. En de volgende plaat is zal Salmer het nog een keertje overdoen. Natuurlijk een single van Adelle Bloemendaal. Een carnavalskraker. In 1974 verscheen dus niet op een regulier album. Schrijvers Ted Powder en uh, Pieter Goemans... komen met allerlei zaken die verkeerd zijn gegaan... en beter overgedaan kunnen worden. Onder andere een vierkante neus naar een operatief ingreep... Het slot van het verhaal is dat het lied voornamelijk gaat over dronkenschap... met veel plezier tijdens een vorig carnaval dat in 1974 herhaald kan worden. De titel is al een beetje in dronkenmanstaal gezet voor de orkestratie... en het dirigeren was Jan Bulterman aangetrokken. Het is een van de vier hits die Adèle Bloemendaal had als soloartiesten. Er, er nog drie met het team van het schaap met de vijf poten... en op de beekant staat het onbekende een moederhart geschreven door Heinz Polsen. En de carnavalshits van 1974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 Een dame met blond haar krijgt een zwart kind, dat is raar. Haar echtgenoot die rood haar had, die zijn nadenkend, skaat. Hij zal het me nog een keertje overdoen, want het was niet naar mijn zin. Laat me het nog een keertje overdoen, in het begin maar bij het begin. Zullen Het carnaval. Veel gezrijp, veel gezang, veel gelauw. Halleluja, kameraden zong hij vorig jaar. Dit jaar zong hij als maar. Yeah! Zal hem het nog een keertje over het doen, wat het was niet na mijn zin. Alan men het nog een keertje over het doen, in het begin maar bij het begin. Zal zal hem het nog een keertje over het doen, wat het best niet na mijn zin een keertje overdoen, in begin maar bij het begin. We zullen me het nog een keertje overdoen, want het was niet na nou mijn zin. Ik mijn stem kwijt, we zullen me nog een keertje overdoen. In begin maar het begin. Heerlijke carnavalskraker uit 1974. Dat was uh, Adella Bloemendaal. Met Zalmen het nog een keertje overdoen. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard, volgende week dinsdag ben ik er weer. We zitten een uur lang alleen maar een heerlijke hits uit de goede oude tijd. De Nederlandstalige. Oude Hollandse muziek. En als u het programma gemist heeft of u wilt het nogmaals beluisteren, aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals verhaald. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan, Lisbeth List, met een Veel Te Vaan. Maar er is nog eventjes Ronnie Tauber met Geweldig. Ik zeg een hele fijne week en misschien tot ziens. Wat ben je mooi, wat ben je lief, zo interessant en exclusief. Ik vind je geweldig, in één woord geweldig. En iedere keer dat ik weer naar je kijk, dan voel ik...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 Jou. Ik kan jou vergelijken met een ieder die het wil Maar wat zou er telkens weer blijken dat en allemaal verschil Zo mooi ben jij en lief, zo interessant en exclusief Ik vind je geweldig, in één woord geweldig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 Straat, is de gang waar je staat en je bleke gezicht in het gele licht is al net zo licht en kijk nog eens. Krijgt je koffer niet dicht. Het lijkt een groot feest als je het meeste vergeet.